Twee uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Een hele goede middag zometeen in Vrijdagmiddag Live. Lut Jacobi, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid... over natuur en over straaljagers. Maar nu eerst het NOS Journaal met Gert Kluk. Er is negen jaar cel geëist tegen de hoofdverdachte van de zuuraanval... tegen de chef van het Russische Bolshoi-ballet. Er wordt ervan verdacht dat hij het brein was van de aanval... waarbij Sergei Filin zwavelzuur in het gezicht kreeg. Die raakte daarbij deels blind... De verdachte was boos op Filin omdat die zijn geliefde geen grote rollen gaf. Hij heeft toegegeven dat hij met een kennis sprak over de aanval... maar ontkent dat hij daarvoor daadwerkelijk opdracht heeft gegeven. Tegen de gooier van het zuur is tien jaar cel geëist. Prenatal gaat het veiligheidsakkoord voor Bangladesh ondertekenen. Het akkoord moet ertoe leiden dat fabrieken in het land veiliger worden. Minister Ploemen viel deze week Prenatal, Vibra en Coolcat aan... omdat ze het akkoord nog niet hadden getekend. Prenatal laat in vier fabrieken in Bangladesh kleding maken... Libra heeft na de oproep van Ploemen laten weten volgende maand te beslissen over ondertekening van het akkoord. Ook Coolcat neemt later een beslissing. De jongen die het gezicht werd van de Giro 555-campagne voor de Filipijnen is gevonden. De samenwerkende hulporganisaties waren al lange tijd op zoek naar de jongen. De foto is gekozen uit beeldmateriaal dat direct na de ramp op de Filipijnen is gemaakt. De jongen heet Joshua, is 11 jaar en woont in de zwaar getroffen stad Tacloban de samenwerkende hulporganisaties, over hoe het met hem gaat. We hebben begrepen dat hij er goed uitziet, gezond... dat hij ook vrolijk indruk maakt... maar dat hij wel privé heel veel heeft meegemaakt. Hij heeft er nauwernood zelf de, de tyfoon overleefd. Um, dus we begrepen ook dat hij verdrietig is. Op het Osdorpplein in Amsterdam is aan het eind van de ochtend... een juwelier overvallen. Daarbij is geschoten, maar er is niemand gewond geraakt. Twee mannen sloegen het etalageruit van de juwelierszaak in... en sloegen hun slag.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 zijn mensen variërend in leeftijd van 18 tot 47 en ze zitten allemaal vast. De drugs hebben een straatwaarde van 1,2 miljoen euro. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Aan zee staat een harde, soms stormachtige wind. In het binnenland waait het minder hard. Het is 7 tot 10 graden. Later vandaag buien vanaf de Noordzee, soms met hagel en windstoten. Morgen nog een enkele bui en soms zon. Zondag vaak bewolkt met kans op mondregen. En na het weekende wordt het kouder. Verkeersinformatie van met John Bakker. Meteen file op de A20 van hoek van Holland naar Gouda bij Nieuwkerk aan de IJssel. Zes kilometer, heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn nog altijd twee rijstroken dicht. Verkeer richting Utrecht kan dan ook beter omrijden via Dordrecht en Gorkum. En zo direct in vrijdagmiddag live journalist en oud-correspondent John Veldkamp over de oplopende spanningen in Japan.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 Radio 1, Avro, vrijdagmiddag live, Jan Mon. Goedemiddag en welkom hier vanuit de troon aan de Rembrandtplein in Amsterdam... waar je van harte welkom bent om de uitzending bij te wonen. Vandaag met Lutz Jacobi, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En we gaan het hebben over natuur en over straaljagers. Vic Meijer recenseert Amazing Models en Abdelkader Ben Ali... Joan Veldkamp over oplopende spanningen in Japan. Rubrieken van Frits Barend, Justus Van Oel en Bert Brussen. Veel satire en veel hele mooie live muziek van Tim Knol. Vrijdagmiddag. Vrijdagmiddag... Hij verzorgt live muziek tijdens deze vrijdagmiddag live. Je kunt hem natuurlijk zien als je langskomt, maar ook als je gewoon naar onze site gaat: vrijdagmiddaglife.afro.nl, ook te zien op tablet of smartphone. En je mening kun je ook geven. Twitter ons, hashtag AfroVML. Het conflict tussen Japan en China over vijf onbewoonde eilandjes in de Oost-Chinese zee loopt op. China eiste afgelopen weekend het luchtruim op boven die eilanden... en stuurde gisteren ook oorlogsvliegtuigen naar het gebied. Hoe zal Japan reageren daarover? En over een opmerkelijke nieuwe Japanse wet die onderzoeksjournalistiek moet beperken... ga ik het hebben met freelancejournalist en voormalig Japan- en China-correspondent John Velkom. Welkom. Dag. Vic Meijer is zit naast jou. Vic, uh, uh, als, je, als je dat hoort, die ontwikkelingen rond die eilandjes... maak jij je dan zorgen? Uh, nou, het speelt een paar jaar geleden ook al. Ja. Het speelt wel vaker, die eilandjes, op. En ik weet niet wat de reden is uh, uh, waarom het nu weer op in, uh, in de picture komt. Dus ik weet niet of ik me nu zorgen moet maken... omdat ik het er te weinig van af weet nog. Misschien waait het wel erover. Misschien. Ja. John, nou ja, deze week dus leidde dat conflict inderdaad weer op... over de Senkaku-eilanden. Althans, zo, zo noemen die Japanse, geloof ik. Ja. En wat zit erachter? Uh, nou, de, uh, afgelopen weekend hebben de Chinezen eenzijdig... Een, een luchtverdedigingszone uitgebreid eigenlijk. En in die luchtverdedigingszone vallen nu ook die omstreden eilandjes. Uh, de Japanners noemen ze de Senkaku-eilanden... de Chinezen de Diaoyu-eilanden... Uh, iou <laughs> ja. Die IOU. Uh, het gaat erom dat onder die eilanden, het zijn echt rotsen in, kale rotsen in de zee, maar het gaat erom dat rondom die eilanden heel veel vis is en onder die eilanden waarschijnlijk ook olie. Maar het gaat ook om de macht in de Oost-Chinese Zee en in de Zuid-Chinese Zee. Want in de regio is op dit moment wel een soort geopolitiek machtspel bezig met aan de ene kant China en aan de andere kant Japan. Met bondgenoot Amerika. En dat speelt allemaal een rol in dit conflict. Want zonder Amerika kan Japan hier niks tegen ondernemen? Nee, want Japan heeft een pacifistische grondwet. Dus heeft allemaal uh, Amerikaanse legereenheden op zijn grondgebied. Mocht Japan worden aangevallen, dan schieten de Amerikanen terug. Dat, dat vloeit dan voort uit de Tweede Wereldoorlog? Uit de Tweede Wereldoorlog, ja. Nou, wat is nou het geval met die eilanden? Uh, na de Tweede Wereldoorlog stond Japan onder protectoraat van de Amerikanen. En toen is er een vredesverdrag getekend in San Francisco in 1951. En toen hebben de Amerikanen min of meer de grenzen van Japan bepaald. En ook min of meer bepaald dat die, die eilandjes bij Japan horen. Ja. Dat is nog eens bekrachtigd in 1971, het verdrag van Okinawa. Toen werd Okinawa en die eilandjes, het, het beheer daarvan... werd officieel weer overgedragen aan Japan. Nou, in die tijd waren ze in China met hele andere dingen bezig. Met de grote sprong voorwaarts en de culturele revolutie. Ze hebben er niet opgelet. Toen, en China is op dit moment natuurlijk uh, uh, ja, een hele grote speler op het wereldtoneel. Het toneel, en zegt heel terecht... Vanuit Chinese, Chinese oogpunt gezien. Ja, wij hebben eigenlijk een beetje maling in al die verdragen, want die zijn buiten ons gesloten. Maar hoe, hoe eng of gevaarlijk is dit? Want eh, Amerikanen zijn er al met eh, vliegtuigen bom, die kunnen bombarderen, overheen gevlogen. Hè? Zo, wij trekken ons helemaal niks aan van het feit dat China de luchtruim zich toe eigent. Chinezen sturen nu ook oorlogsvliegtuigen. Nou ja, het is wel heel. Het is wel, in die zin is het gevaarlijk. Waar eindigt het? Er moet een soort van uh, overeenkomst worden gesloten. Er moeten een soort vredesgesprekken op gang worden gebracht over die eilanden. Want daar uh, loopt het de hele tijd op uit, hè? een soort strijd om die eilanden. Maar beide, uh, uh, ja, beide partijen zijn niet heel toeschietelijk. Nee, want, want ook de huidige rechtsregering in Japan... onder leiding van premier Abe, die, die, die is juist eerder weer... Uh, het leeg aan het opbouwen. En, en, ja, en, uh, maar daar uh, moet je mee oppassen. Dat, dat wordt als ultranationalistisch beschouwd. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want ook de Amerikanen dringen erop aan bij de Japanners... ook om kostenredenen... dat ze meer uh, uh, voor hun eigen zelfverdediging afhankelijk gaan worden. En minder afhankelijk van de Amerikanen. Ja, want Obama wil juist die afhankelijkheid van Amerika... een beetje terugdringen. Mm. Dus het is niet eerlijk om te zeggen dat Japan echt ultranationalistisch is... door zelf ook wat meer uh, de touwtjes in handen te gaan nemen. Alleen men is natuurlijk heel erg bang na die Tweede Wereldoorlog... dat het kan doorslaan. Ja, maar moeten wij ons zorgen maken over deze ontwikkeling? Uh, ik denk een beetje, want het wordt wel tijd dat die partijen uh, nader tot elkaar gaan komen. Uh, want dit vergt een heleboel energie en gehakketak en, en, uh, gehak -tak en uh, on, onrust, uh, die eigenlijk opgelost kan worden als je ze normaal met elkaar als ze bij aan tafel elkaar zouden gaan, zitten, gaan praten. Ja, mij. Ja, want, want er zit ook Zuid-Korea nog tussen. Die, die laten ook rechten gelden. Nou, het punt is dat China is echt een beetje zijn spierballen laat China rollen. China wil heel duidelijk laten merken, wij zijn er. Wij zijn heel machtig. En uh, dat gaat ook ten koste van de verhouding met Vietnam. Dat gaat ook ten koste van de verhouding met Zuid-Korea. Ze zijn echt een beetje de boelie van ja, de regio. Ja, of over, over die ontwikkelingen in Japan zelf. Want er is nog iets anders, uh, wat ik in het begin ook zei. Uh, deze week is er een wet aangenomen... die het moeilijker moet maken om onder andere onderzoeksjournalistiek te bedrijven. Hoe, ja, hoe zit dat? Ja, dus dat is de wet op staatsgeheim. Er is nu uh, in Japan bepaald dat alle informatie... met betrekking tot defensie, diplomatie, terrorisme... Terrorisme, inlichtingendiensten, dat dat ge geclassificeerd kan worden als geheim. Uh, voorheen was het zo dat alleen het ministerie van Defensie uh, bepaalde documenten als geheim mocht uh, bestempelen. Nu schijnen alle uh, uh, ministeries, uh, ministeries uh, dat, kunnen dat kunnen te mogen. Ja. Uh, er is Ook alleen. Al handig voor die kerncentrale onder andere? Fukushima. Ja. Maar het probleem is. Het kwalificatieproces is onduidelijk. Er is geen onafhankelijke toezichthouder. En het is ook absoluut niet meer duidelijk... in hoeverre journalisten nog onderzoek kunnen doen... in hoeverre parlementariërs nog dingen met journalisten mogen Want bespreken. Want als je die wet overtreedt, wat dan? Nou, als je die wet overtreedt en je behoort tot de overheid... kan je tien jaar cel krijgen. En als je eh, tot het journalie behoort, kan je vijf jaar cel krijgen. Maar het is dus ontzettend vaag. En dat is heel gevaarlijk. Alles kan er onder vallen? Alles kan er opeens onder vallen. Maar hoe was dat tot nu toe in Japan? Nou, tot nu toe was dus alleen het ministerie van Defensie ja. uh, gemachtigd... Maar persconferentie heeft in principe overal overschrijven? Nou, sowieso werkt de pers heel anders in Japan dan hier... want het is zo dat ministeries hebben wekelijk een, een persconferentie... daar wordt iedereen opgetrommeld... en dan bepaalt een ministerie in hoeverre er dingen vrijgegeven worden. En het is ook niet de bedoeling dat je als journalist verder kijkt... dan je neus lang is eigenlijk. Het is of bij, meer... Bijvoorbeeld bij Fukushima? Nou, bij, Fukush bij Fukushima is het heel duidelijk zo... dat Japanse journalisten daar veel minder over berichten... dan buitenlandse kranten. Dat heeft ook weer een andere reden. Omdat een heleboel Japanse kranten en Japanse televisiezenders... in handen zijn van het Japanse bedrijfsleven. Dat heeft er baat bij dat die kerncentrales... die allemaal dicht zijn gegaan naar Fukushima... dat die weer open gaan, hè, want het bedrijfsleven... Dus die willen niet te veel negatief die nieuws. Willen, die over willen geen negatieve Nee, Dus, dus Japanse journalisten schrijven er veel minder over dan wij. Als, als ze dan al zo terughoudend en, en zelfcensurerend waren, is, is dat dan toch een grote stap terug, die wet? Nou, nu is het nog vager geworden. Hm. Nu is het nog onduidelijker. Uh, er zit wel iets anders achter. De Amerikanen, hè, de grote bondgenoot van Japan, hebben wel gezegd. wij willen een betere bescherming van geheimen, die we met jullie moeten delen om jullie te kunnen verdedigen. Dus neem maatregelen, want op dit moment... vinden wij Japan echt zo lekker als een mandje. Oh, is dat zo? Nou ja, dat kan ik niet helemaal beoordelen. Oh. Maar kennelijk voelden de Amerikanen zich niet veilig genoeg... Ja. om belangrijke geheimen met de Japanners te delen. Dus het is eigenlijk onder druk van die Amerikanen... dat deze nieuwe wet ook is aangekomen. Min of meer denk ik dat dat een grote rol heeft gespeeld. Alleen misschien zijn ze nu weer te ver doorgeschoten. Ja, Amerikanen weten alles al, toch? Ja, maar goed. Waar zou je nog druk om maken? Ja. Ja. Verbaast jou dat, vind ik mij, als je dit hoort? Ja, een beetje wel. wel ik, omdat? ik had er geen rekening mee gehouden... dat, dat, dat uh, journalistiek niet meer vrij is. Ik ja. bedoel... Wij leven in een land waar dat gelukkig nog, nog wel kan. Waar je alles kan beweren wat je wil. Ja. En, ja, en mij verbaast het een beetje, ja. ja het is een andere soort ik vrijheid. Ik ken de verhouding in het oosten niet goed. Minder. Dus. Ja. Maar Je zou denken, er is in ieder geval een groot verschil met China. Maar ook in Japan dus uh, is er in ieder geval sprake van zelfcensuur. En nu misschien direct ook nog echte censuur. Nou ja, dat, daar begint het op te lijken, ja. Zorgelijk. Dank tot zover, John Velkamp. Eh, straks gaan we met Vic Meijer praten. Onder andere over het boek Bad Boy. Geschreven door Abdelkader Benali. Over Badr -Hari. Maar eerst muziek. Tim Knol. Ja. Disappearing the woods, Singing of the wind Escapes up high Losing track of the day In my own little corner Of the world Brown, I'm a designer of good times. Not every tree is old, not every cloud spells it. Glensink en Tim Knol. Er stond geen damescore achter. Ze zongen alles echt zelf. Ben je fan van Tim Knol? Vertel ons dan waarom. Mail het even naar vrijdagmiddag live at of laat een berichtje achter op onze Facebookpagina facebook.com slash afro vrijdagmiddag Hele mond vol. Wie weet win je dan namelijk twee kaartjes voor de show uh, van Tim Knol in Rotterdam op 1 december of in Deventer of op 7 december. De gastrecensent van deze week. Ja! Yeah! Het is klassicus Fik Meijer. Fik, nogmaals welkom. Vandaag onze cent. Je bent naar een tentoonstelling geweest in Museum Boerhaven in Leiden... en hebt het nieuwe boek van uh, Abdulkader Benali gelezen. Maar eerst even over jezelf, want jouw nieuwe boek... Uh, Twee Steden heet dat, over de opkomst van Constantinopel... en de neergang van Rome is net verschenen. Hebben we op deze zender ook al aardig wat over kunnen horen. Zie jij uh, uh, nou verbanden tussen de verschuiving van macht toen... En de verschuiving van macht, waar wij het onderhanden net over hadden, in de wereld nu? Nou, je ziet wel parallellen. Alleen het is natuurlijk heel verschillend. Omdat Rome en Constantinopel lagen in hetzelfde Rijk. In het Romeinse Rijk. En eerst kwam dus vroeger, kwam in het allervroegste begin de beschaving van oost naar west. Ik zou maar zeggen vanuit Iran, Irak. kwam het naar Grie via Griekenland naar Rome. En later gaat het dan van Griekenland, of van Rome, naar Constantinopel. Maar binnen diezelfde context. Maar het is natuurlijk altijd zo dat beschavingen rijken komen op, gaan neer, wordt te complex, te ingewikkeld... Ja, en dan komen er allerlei andere factoren in het spel. En dan verandert het, en dat heb ik in dat boek... Uh, Rome en Constantinopel tussen 300 en 600... heb ik dat proberen uit te leggen. Het, ligt, het, het lukt je heel goed overigens, want er wordt heel enthousiast op gereageerd. Uh, praat ik anderen maar even na. Uh, het ligt in de winkel, maar nu dus uh, ben je recent uh, van onder andere een ander boek van Abdelkader Benali, Bad Boy. Ja. Gebaseerd hebben we ook kunnen lezen in interviews met Abdelkader Benali... op het leven van Badr Hari. Uh, heb je dat overigens in het nieuws ook gevolgd, dat verhaal? Dat heb ik allemaal gevolgd. Allemaal, en, gevolgd. allemaal gevolgd. En... Maar ik heb wel geprobeerd om het boek te lezen... zonder aan Badahari te denken. Wa waarom? Nou, Omdat ik wil een roman op zijn eigen merites beoordelen. En hij begint, en dat vind ik het aardige van het boek... hij begint met een prachtige zin. Openingszinnen van een roman zijn altijd beroemd. Amir Salim werd drie keer geboren. De eerste keer als vierde zoon van Fatima en Mohammed Salim. De tweede keer als vechter op het canvas in een boksring. En aan het begin van de zomer van 2012 kregen als reisleider in Marokko zijn derde gedaante. En dat vind ik schitterend, want daarmee wordt meteen in die vier regels... het boek geopenbaard. Dit is meteen de kern van het hele verhaal? En dat is de kern van het verhaal. Eerst is het een jongetje die verlegen is op school... maar die dan vrij snel vriendjes kan beschermen. Dan wordt zijn tweede leven geboren in de boksschool van een zekere Tom... waar hij langzamerhand eerst gepest, maar later de grote kampioen wordt. En de derde keer nadat hij dus iemand in de arena... Vergelijking met Badr Hari... in elkaar geslagen heeft. die ook zijn vriendin beleefd. De stadion Arena hier in Amsterdam. Hier in Amsterdam. Ja, ja. En dan gaat hij dus naar Marokko. En daar, en dat vind ik wel het mooiste gedeelte, daar vindt dan ook die loutering plaats. En dat vind ik wel mooi beschreven. En je kan zien in dat boek dat uh, Abdelkader Benali... dat hij ook houdt van Marokko. Kijk, ik ben zelf gek op de mediterrane wereld. Daar leid ik mensen in rond. Yeah. En dat licht... We kijken nu op een donker Rembrandtsplein. En dat licht van die Middellandse Zee... dat is fantastisch. En Abdelkader beschrijft prachtig... hoe dat licht in Marokko er is. Hoe die steden, Ves en Marrakesh... Uh, hoe die er dan uitziet. En hoe die met een groepje vreemde reizigers... eentje noemt hij zelfs de Rat... hoe die daar dan tot zichzelf komt en een loutering ondergaat. En dat vind ik wel het mooie in het boek. Je krijgt niet een eenparig boek van zijn jeugd tot het einde... maar steeds met flashbacks. Dus dan weer zijn jeugd, dan weer de bokscarrière, dan weer Marokko. En dat maakt het boek uh, spannend en dat je dus blijft lezen. Dus los van Badahari zeg je, mooi boek, ja. mooi verhaal. Uh, maar toch, uh, uh, ja, dat verhaal speelt er natuurlijk toch doorheen. Hij heeft ook in interviews gezegd, uh, Abdelkader Benali... Hij wil het min of meer opnemen voor beide ja, En dat merk je ook. Hij neemt het ook op voor de zwakkeren. Af en toe duikt het er ook op dat uh, wij Marokkanen hebben. natuurlijk ook last met een soort, uh, ik zou bijna zeggen. gepredestineerd racisme. dat er bij velen in zit. En we moeten ons altijd bijzonder. Uh, onderscheiden. En dat zie je er ook af en toe in. En dan komt die, die, die, die, die uh, Salim, die hoofdpersoon. die ondergaat dan ook een soort verandering. Het is toch een jongen met een. Klein hartje die het als klein, sterk jongetje al opneemt... voor zijn vriendje Mo. Die gepest wordt door de broer van de man... die hij dan later in elkaar slaat. Ja, ja. Waar die overigens niet uitgebreid op ingaat. Op die, uh, op die slagpartij in, dat, in die arena. Daar... Hij beschrijft hem wel. Hij zegt wel het is gebeurd. Dat geweld is gebruikt. Maar, maar verder gaat hij die niet meer. En wel even dat die man dus ook... I iemand is die dus opmerkingen maakte. En waarschijnlijk is dat weer een toespeling op die meneer... die in die arena, geloof ik, naar negen wodka... Tegen zich zijn over, vriendin iets naar huis gezegd heeft. behoorlijk tegen, he. tegen uh, de vriendin van Badahari uh, uh, Ja, maar, maar vind je het, uh, als je zo'n verklaring geeft... Hè, de achtergrond van, van zo'n jongen uh, die vechtsporter wordt... Uh, die misschien in een wereld terechtkomt waar mensen ook misbruik van hem maken... vind je dat een verklaring die je ook kunt leggen dan op dat Badahari-verhaal? Nee, ik denk niet dat je dat moet doen. En ik probeer dus te lezen... Zonder daar naar terug te gaan. Ik bedoel, dat vind ik het aardige. In een roman kun je iets meer vrijheid bewandelen. dan wanneer je non-fictie schrijft. en je gaat echt het verhaal zoals meneer Olde Kalter heeft gedaan. in dat. Uh, je hebt een monografie biografie van Badahari. Hari. biografie over Badahari. Ja. Dan krijg je iets anders. En ik heb het dus echt geprobeerd te lezen. als roman. En dat, dan vind ik het wel leuk. John Veldkamp. Maar is het, is het nou zo? Want hij komt dus uh, tot zichzelf in Marokko. Ja. Dus het heeft toch een, een mooi einde. Hij ja. vindt uiteindelijk zijn plek in de wereld, in het land waar hij oorspronkelijk ja? vandaan komt... zou dat dan ook een toespeling zijn op het echte leven van Badder... van jongen, ga je er toch weg... Je hebt hier zoveel uh, omstreden uh, dingen uh, aan je broek hangen. Ga toch lekker naar Marokko waar je eigenlijk heel gelukkig bent? Dat zou, dat zou inderdaad een mogelijkheid zijn. Want deze man heeft ook allemaal dingen misgedaan. En zijn vriendin sterft, zijn beste vriend sterft. Ze worden, <kliek> uh, uh, vriend, uh, Fernandez wordt doodgeschoten. Dus ook in die kringen die hij dan noemt, de onzichtbaren... die voortdurend achter ons aan zit. Het zou inderdaad kunnen. En af en toe... Kruipt ook door het boek heen de gedachte van waarom gaan die mensen allemaal uit Marokko, waar dat prachtige licht is en waar het zo schitterend is, Weg. waarom gaan ze hier in Amsterdam vier hoog wonen en, enzovoort. Enzovoort. Jij bent een sportliefhebber, je hebt ook een boek over worstelen geschreven, natuurlijk ook vanuit de oudheid. Ja? O, hou je ook van kickboksen? Uh... Nee, maar in mijn studententijd vond ik het wel mooi. Ik heb het een half jaar gedaan, maar het was geen succes. Ja, heel kort. Heel kort in, in mijn studententijd heb ik op, bij zo'n club... maar het was niks verwerkt. Ik speelde waterpolo en ook daar was ik geen goeie in. Maar, nou ja. goed, want voordat we de tentoonstelling te weinig tijd kunnen geven... eerst maar even naar die tentoonstelling. Amazing Models heet ja. die. Wat voor uh, opzienbarende modellen zie je daar? Nou, het is in het Museum voor Wetenschap... het Boerhaven Museum in Leiden. En je ziet daar dus dat in de wetenschap... Is zijn jarenlang modellen gebruikt om studenten, medicijnen en anderen uh, te informeren over wat het is. En wat nou bij deze tentoonstelling Amazing Models. Uh, daar zijn allerlei modellen samengebracht. Van het papier marché van meneer Ouzou, die ruggengraat in papier marché doet. Van allerlei uh, materialen samengestelde uh, vagina's waar je dan ziet. Je ziet ook de geslachtsorganen van een uh, man, zie je weergegeven. Je ziet ook prachtig een, ik zou bijna zeggen, een soort. Ja, hele grote zak met een foetus erin. die gebruikt werd uh, voor studenten medicijnen... Uh, om te oefenen uh, voordat ze op mensen gaan oefenen. Wanneer kwamen dit soort modellen in, zeg maar? Nou, nou het is eigenlijk al... in de oudheid zie je het al dat... in de allervroegste periode maakt men al uh, modellen. Maar in de 16e eeuw hebben we dus... Uh, Kunstenaars in Italië, als Michelangelo, Leonardo da Vinci, hebben daar ook al gebruik van gemaakt. En met name in de 19e eeuw, als die medische wetenschap echt een beetje uit de schaduw komt en men uh, echt dingen gaat onderzoeken, ja, dan komen dat soort zaken ook naar voren. En niet alleen voor medische oefening, maar ook om te laten zien wat er mis kan gaan. Bijvoorbeeld er staat iemand... die heeft een soort uh, Prinses Beatrix-kapsel... maar daar blijkt dan onder... een enorm gezweld te zitten. Dus dat kapsel dat er prachtig uitziet... is alleen maar... Uh, bedoeld om te verhullen dat er iets mis is. in Je ziet hoofd. ook wat voor enge ziektes. De, ja, en er, wordt, en er wordt ook heel mooi uitgebeeld. Ik heb nooit zo gezien hoe erg dat is. Maar geslachtsziekten worden dan ook weergegeven in modellen dat je dus gewoon kan zien hoe erg dat ook is. En John en... die kijkt al helemaal de andere kant. <lacht> Jij zou daar niet naartoe gaan. <lacht> nou, ik, ik vind, Het klinkt mij wel interessant in het oren, maar hoe beeld je een geslachtsziekte uit? Nou ja, door, door, door af te beelden uh, de, de, de penis en alles wat daarbij zit, om dat met uh, zweren en dergelijke Details kijk, die kijk, zijn blijven, ja. Je moet je voorstellen, het is een wetenschapsmuseum. Dat museum Boerhaven. Ja. En daar wordt dus sterrenkunde, medische wetenschap... astronomie, euh, zeevaart. Alles wordt weergegeven. En in die context past het natuurlijk ook... Dat, dat dit soort zaken ook naar voren komen. Vroeger stonden ze er ook mee op de kermis. Hè? Letterlijk, met, ja, die, zo, met die, vooral die geslachtsziekten. Nou, dat, dat, dat, dat zie je ja. ook. Dat, dat mensen die misvormd zijn... Die, die worden dan ook hier weergegeven. En ja, dat maakt het... Ja, ik vind het maakt het wel boeiend, want de wetenschap... komt natuurlijk alleen maar verder door ja, te oefenen op... Uh op, op, op modellen en om te kijken hoe het is. Is het de toonstelling waar je ook gerust met je kleinkinderen... mee naartoe kunt? Ja, zeker. Wel? Ik, zou, ik zou er met mijn kleinkinderen gewoon naartoe gaan. Toch wel, want John is, ook, John ook. Ik heb nog geen kleinkinderen. Nee, geen kleinkinderen. Nee, maar het, is, het is heel mooi gedocumenteerd. Bij iedere uh, zaak staat ook waarvoor het bedoeld is. Het is een samenwerking... tussen musea in Bologna, Wenen... en het Museum in Leiden. En de conservator... Meneer Grob, heeft dat, Bart Grob heeft dat prachtig ingedeeld. Het is ook een heel mooi opgebouwd, de tentoonstelling. Dus ik heb een prettige week gehad met het boek van Abdelkader, Benali... En de tentoonstelling. Met tentoonstelling. Ja. En als je moet zeggen tegen de luisteraar... neem of het boek of de tentoonstelling? Nou, dan zou ik zeggen, dat boek dat kun je iedere avond lezen thuis. En de tentoonstelling is er nog tot, ja, tot juni ook dus eigenlijk nog. Ja, dus ik weet het eigenlijk nou ja, niet. Misschien eerst daar naartoe, want dat is op een gegeven moment wel, houdt dat op natuurlijk. En ja. het boek blijft. Joon, waar zou jij voor kiezen? Een boek. Het boek. Ja. Die tentoonstelling, die geloof je wel. Nou, het boek vind ik dan toch leuker. Ja. Oké, okay. goed. Dank, Fink Meijer, voor je enthousiaste recensie. Dank, John Velkamp, voor de uitleg over de ontwikkelingen in en rondom Japan. Zodra ik gaan we praten met PvdA-Tweede Kamerlid Luts Jacobi. Maar eerst het NOS Journaal met Gert Kluk. Dit is Radio 1. Minister Schippers vindt de stelling dat de zorg voor kankerpatiënten... onbetaalbaar dreigt te worden te algemeen. Volgens oncologen, economen en patiëntengroepen zijn sommige medicijnen zo duur dat het geld binnenkort op is. Schippers benadrukt dat die medicijnen zo duur zijn omdat ze voor een kleinere groep worden gemaakt. Aan de andere kant kunnen we steeds beter vooraf zien voor wie de middelen gaan werken, zegt Schippers. Volgens haar heeft de gemeenschap de afgelopen tijd verdiend aan de marktwerking in de zorg en blijven de uitgaven aan geneesmiddelen al met al redelijk stabiel. De jongen wiens foto het gezicht werd van de Giro 555-campagne voor de Filipijnen is gevonden. Hij heet Joshua, is elf jaar en woont in de zwaar getroffen stad Tacloban. Volgens de samenwerkende hulporganisaties gaat het goed met hem. In Duitsland is een politieman gearresteerd op verdenking van moord. Mogelijk had hij de bedoeling het slachtoffer op te eten. De politie van Dresden zegt dat het slachtoffer ervan droomde te worden opgegeten. De twee zouden elkaar online hebben ontmoet. En dat zijn de hoofdpunten. Even bijkomen op het laatste bericht. Verkeersinformatie van de ANWB, Edwin Gerritsen. Er is nog niet heel veel aan de hand op de weg. Er staat de 25 kilometer file. Twee files vallen op op de A27, Breda richting Utrecht voor Noorderloos. Drie kilometer na een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. In Limburg op de A76, Geleen richting Heerlen tussen Spouwbeek en Nut. Drie kilometer. Er staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Dit is radio 1. Avro, vrijdagmiddag live, Jan Mom. Goedemiddag, welkom terug. Hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein... waar we zo direct gaan praten met PvdA Tweede Kamerlid Lutz Jacobi. Ze is onderweg hier naartoe. En wij hopen dat ze op tijd uh, ook hier binnenkomt. We zijn in de afwachting, maar eerst. De rubriek over geweld... Van 25 november tot en met 1 december is de jaarlijkse internationale week zonder geweld. Over het onderdeel huiselijk geweld praten we vandaag met twee betrokkenen. Mevrouw Meri Kusters uit Tilburg en haar zoon Ron. Ja, mevrouw Kusters, een goed idee, zo'n week zonder geweld. Wij zijn daar helemaal niet blij mee. En jij, Ron? Uh, ja, voor mensen die elkaar graag doodslaan is het misschien wel goed. Of voor de agressie tegen conducteurs op de trein. Maar voor jullie dus niet? Nee, nee. nee. Ze noemen ons gewelddadig. Nee. Maar dat zijn wij helemaal niet. En daar wordt nu dan weer heel erg de nadruk op gelegd. Want uh, jullie zijn gewelddadig, Ron? Nou, kijk, we geven gewoon elkaar op gezette tijden wel eens een klap of een trap. Weet je wel. Ja. Nou, een zoon die zijn moeder slaat, dat is uh, niet mis. Ja, nou, daar ga je alweer. Andersom ook. Eh, gewoon, zij doet het zelf ook, hoor. Ja, ja. ja, maar zo gaan wij nou eenmaal met elkaar om. Hey, ik scheld er ook wel eens uit. Gewoon, bij tijd en dat vindt ze dan heel normaal. Jo. Een scheidwijf of uh, worst op wielen als ze te veel gegeten heeft. Zo gaat daar gewoon weer. Ja. Wat nou zo? Nou, ik, ik vind het toch al wat. Ja, maar jongen, wij zijn daar gewend. De, ons hele leven al. Gaat ik er heb zo. mijn zoon altijd zo opgevoed. Dat je kinderen niet mag slaan. Daar heb ik mij nooit niks van aangetrokken. Hij vroeg er gewoon om. Absoluut. Hij had behoefte aan duidelijkheid. Ja. En dat heb ik hem gegeven. Ja, ja. En we hebben ook nog allebei last van doofheid. Dat zit in de familie, dus dan schreeuw je altijd vanzelf een beetje tegen elkaar. Ja. ja, en schelden dus. Ja, dat noemen ze dan meteen weer verbaal geweld. Dat is het toch ook? Nou, ik zeg gewoon. Hé, hey, etterbak, opstaan. Of uh, we gaan eten, verrekte mogool. Wat maakt dat nou uit? Nou, nou. Maar dat is goed bedoeld, dat is uit liefde. Ja, maar nu deze week is het zo belachelijk... Uh, worden, nou worden wij weer gewoon hartstikke gediscrimineerd. Uh, snap je? Nou, wij durven op straat nou elkaar niet eens meer een klap te geven... Nee. omdat je bang bent hoe de mensen reageren. Ja. Dat is gewoon een taboe, dat is toch te gek... dat je jezelf niet kan zijn? Maar hoe gaat het dan bij jullie thuis zo de ah, hele dag? Hartstikke goed, jongen. Wij hebben nooit ruzie. Nee, we hebben geen ellenlange gesprekken... geen stress, geen opgekropte woede. Meteen een knal oh, geven. Pas. En dan is de lucht opgeklaard. Ja, dat lijkt me dan wel weer prettig. Ja, maar ook positief, hè. Als ik dan een keer goed gegeten heb... dan geef ik mijn moeder altijd een harde klap op haar achterwerk. En dan zeg ik, dat was lekker walvisreet, zeg ik dan. Ja, Weet wel? Maar, maar vorige goed. week had ik heel erg lekker gekookt... en toen gaf hij me zo'n harde klap, de bokkelul, dat ik een week op bed gelegen heb. Ja, dus het gaat ook wel eens mis. Ja, maar dit is een uitzondering, hoor. Dat gaat nou, ik vind moe. het maar raar hoe jullie... met met elkaar omgaan. Wij houden gewoon niet van dat zoetsappige. Nee. Dat is het. En uw zoon woont nog steeds bij u? Ja, hij gaat wel eens met een meisje uit. En dan hebben ze het leuk samen. Maar dan geeft hij er een klap van enthousiasme. Ja. En dan hebben we meteen weer politie aan de deur. Ja, heftig. Ja. ja, en ik zelf ook. Die fysiotherapeut die had me van mijn rugklachten afgeholpen. Dan zeg ik, geweldig. Dan gaf ik hem een trap tegen zijn reet. Nou, dan werd hij op prijs gesteld. Jongen, net nog. Net nog hier. Ik zeg tegen Tim Knol van de muziek. Ik zeg, hey, goeie muziek, man. Uh, nou, ik geef hem een kopstoot. wat? Zo, uh, ja. Zo van, dankjewel, weet je wel. Nou wat we moeten horen zegt echt janken, janken, Alles wordt tegenwoordig zo opgeblazen. No, no. Hè? Als een kind een beetje druk is, dan heet het meteen ADHD. Oh en uh, als je je zoon even een klap geeft, dan heet het meteen huiselijk geweld. En als je een beetje verdrietig bent, dan ben je meteen depressief. Ja. depressief. Nou, dan kan je rechtszaken, kan je aan je boek krijgen. En oh, dat was vroeger wel anders. Nou, je mag gewoon niet meer hoe zelf zijn in deze tijd. En niet meer spontaan en je moet maar alles hey. inhouden ja. zo is en, het. en je eigen familietradities, hè, je eigen cultuur, dat kan allemaal niet meer. Je moet mensen toch gewoon in hun waarde laten. Tja, nou ja, eigenlijk hebben jullie gewoon een heel uh, fysieke communicatie. Misschien moet je het zo noemen. Nou, Eindelijk is er iemand die ons begrijpt. Oh, mijn hoofd. Oh, sorry. mijn moeder geslat heel zijn bril van zijn koop. Ja, dank voor de komst. Marjan Luif, Henry van Loon en Diederik Smit, hoor u. Zo direct, Lut Kobi, maar nu eerst, hij is weer hersteld van die kopstoot Tim Knol. I I beat my, my. Mind. Ze is de meest bekende backbencher van de Tweede Kamer. Ook omdat ze tot verrassing van velen een gooi deed naar het leiderschap van haar partij. Een strijd die ze weliswaar verloor, maar die haar wel de nodige media-aandacht opleverde. Ze werd verkozen tot meest groene Tweede Kamerlid. Komt op voor de belangen van alle Friesen, En sinds vorige week is ze ook nog bekend als dissident. Want ze stemde als enige PVDA voor een motie die de aanschaf van de JSF-straaljager uit zou moeten stellen. Mijn gast van vandaag, Lutje Kobi, welkom. Ja, goeiedag. Uh, u heeft natuur en water in uw portefeuille. Dus om te beginnen maar even de Elfstedentocht. Want er is ruzie binnen de vereniging. Uh, het schijnt dat uh, de voorzitter heeft ruzie met een ijsmeester... omdat er uh, te snel een hype rondom dit gedoe wordt gecreëerd. Heeft u ook altijd dat zodra de temperatuur onder nul komt... u al koorts krijgt of niet? Uh, het is wel zo dat de vriezen pas ontdooien als het vriest. Sowieso. Maar die Elfsteden toch en de, laak... en de rest van de opwinding. <laughs> dat komt ergens anders vandaan. Die deelt u niet? Nee, die deel ik helemaal niet. Helemaal niet zelfs. Nee. Ook, ook nooit. Ge ambitie gehad om hem mee te schaatsen. om hem uit te schaatsen. Oh ja, zeker. Dat is wel. Jazeker. Bent u lid van de, van de elfsteden? Ja, ik ben lid. Oh. Uh, maar de jaren. Uh, zeg maar dat ik. Uh, de beste conditie had. en hem ook had kunnen schaatsen. was ik. Uh, verantwoordelijk bij de geneeskundige dienst... Zeg maar, voor de, ja, de hele hulpverlening langs de routes. En dat vond ik wel een beetje te link om er zelf te gaan schaatsen. Ja, ja, en maar als u nu nog mee zou kunnen, zou het doen? Ja zeker, ja, zeker. Nou, veel sterkte daarbij dan, als het ooit zo ver komt. En uh, de vereniging wensen we ook veel sterkte... met het oplossen van de onderlinge meningsverschillen blijkbaar. We gaan zo direct met u praten over natuur, over straaljagers... maar eerst gaan we luisteren naar een lied... dat Susanne Matthijsen over heeft geschreven... Nadat ze googelde op uw naam. Zo Ooh, lots of love, lots of love, no lots, no glory. Short voor Lutske, dat is Oud Fries voor Mens. Dus dat hebben haar ouders goed gekozen. Hard boeren op het Friese platteland. Waar blonde Lutske energiek loopt te blozen. Ze is wie een vrije vugel rent en doet, zit op korfbal. De schapen melk de koeien. Bij de Jacobis is het altijd open huis. Open boerderie zitten de buren boven bordjes, snert te gloeien. En ooh, lots of love, lots of love. No lots, no glory. En ooh. warme, Friese, authentieke love. Ze heeft onrust in haar donder en vliegt uit naar Canada om daar eens een echte winter mee te maken. Ze zou zo graag nog meer bevriezen, die lutske. Het is er min 45 graden. Koude klompen en koud mutske. Koopt van haar laatste geld een auto en rijdt naar Amerika. Waar men niet echt interesse heeft en oppervlakkig praat. Ze mist haar dorp, de boerderij, haar warm This mm -hmm. is... Mm -hmm keer terug om te ontdooien. En weet Friesland is de best scheurd met een busje medicijnen naar apothekers en praktijken. Kijk, daar gaat Lutz Jacobi toeterend over de dijken. Helemaal naar Binnenhof voor linkse politiek. Waar Lutz ook is, ze is zichzelf en lekker authentiek. Ze zegt: Menselijke warmte geven is mijn grote kracht. Ze vindt het politieke winter, mist een samen en een wij wil gewoon zaken voor elkaar krijgen. Voor de mensen en voor Friesland, maar wordt daarmee geleider Van haar partij stemt als enige tegen de JSF in haar fractie. Vier voor de vriezen, typisch Lutz Jacobi. en voor de natuur. Ze is de groenste politicus. Luts, Luts, Luts, ze weet alles over de klapmuts. Ooh, lots of love, lots of love, no lots, no glory and oeh, Harts of love, harts of love. No last no glory, yeah. Oeh. Vera K., Milou van Bodegraven en Susanne Mathijs. Over mijn gast, Lutz Jacobi. En mevrouw Jacobi, eh, klopte het allemaal een beetje wat ze zongen? Het is een heel mooi liedje. Ja, klopt ook. Sommige dingen waren heel lang geleden, maar het klopt allemaal. Maar klopt klopte wel, ja. ja, ja, ja, ja. Is menselijke warmte geven, uw grootste kracht? Ja, ja, dat zeggen zij. Nou, maar het klopte, zei u. Ja, dat hoor ik wel vaak. Ja. Dat anderen dat tegen u. Het is niet mijn doelstelling, maar het zit er altijd bij. Ja, en en de soms ook. We zitten in een politieke winter waarin samen en wij. dat, dat mist u. Nou, ik, ik heb daar. Uh, ik, ik mis het niet. Althans, niet in mijn eigen omgeving. Waar, waar, wil? Ik, waar ik ben is altijd warmte, vrolijkheid en uh, ook uh, gemeenschapsgevoel. En dat is wat ik ook uh, ja, gewoon elke plek in de wereld gun. En ook alle mensen in de wereld gun. Maar mist u het in de huidige politiek? En ik mis het zeker in de huidige politiek. Maar ik denk dat het ook niet zo bij de politiek hoort. Waarom Nou, er zijn, niet, er zijn er niet zoveel van die zo... Die vinden <lacht> mij al goud te gezellig. In de Tweede Kamer bedoel? Ja, dat vinden ze wel al te gezellig. Ik hoorde jullie het zo net zeggen. dat wil ik toch wel even kritisch op zijn. Ja. Backbencher en nog een ander ding waarvan ik denk... Ja, wat is dat voor praat? Ik ben gewoon een Kamerlid. Ik ben een volksvertegenwoordiger. Ik werk mij elke dag drie dubbel in de ronde voor de kiezers. Waar trouwens in Nederland ook. Maar zeker als het gaat om je woordvoederschappen... en een Kamerlid heeft daarnaast, voor de regio waar hij woont... gewoon de, ja, de volksvertegenwoordigersrol sowieso. Ja, dat laatste, daar ben je van. Ja. En wat, wat dan, zeg maar, van dat soort titulatuur... Als backbench, dat, dat stoort u. Waarom zou de ene u? dan belangrijker zijn dan de ander? Ik vind het het allerbelangrijkste... dat je een goede volksvertegenwoordiger bent... en dat, je daar, dat de mensen ook herkennen dat ze erin vertrouwen... dat je de zaken inbrengt, of je het wint. Je kan niet alles winnen, maar dat je dat doet. En uh, dat je dat anders doet dan iemand die uh, woordvoerder, uh, noem maar wat, financiën is of zo. Ja. Die uh, elke dag een uh, keer bepaalde witman binnenkomt. Hoezo, backbencher? Ik heb waardering. Ik bent beledigd hoor. Nee, nee, nee, nee. Oh. Ik ben strijdbaar. Oh. Ik heb waardering voor die mensen die een echte Fox-tegenwoordigersrol pakken. En dat is lang niet altijd. Maar er altijd... is toch verschil tussen het ene Kamerlid en het ja, andere? Dat de is een en komt natuurlijk, veel meer in, de, in het nieuws dan en waarom het zou je de ene een beetje meer wegzetten dan de andere? Nee, dat zeg terecht. ik niet. Ik zeg alleen dat er verschil is. Ja, maar dat schreef je dan wat waardevollere, mooiere. Terminologie voor. Heeft u bij deze gezegd werken Genalo of zo weet ik het. <laughs> okay. Nee, maar dat wil ik toch toch Ja, Laten we er van even op doorgaan, want u, u zei Erg het zelf gedaan. al. U, u, u, <laughs> nou, precies, dat, dat merk ik. Uh, dit is niet de bedoeling geweest om u te beledigen. Het was meer een oh, portret, sorry. schetsen op basis van wat er over geschreven wordt. Uh, maar goed, u zei het zelf. U komt ook vooral op voor de belangen van de Friese. Die leidt u ook heel vaak rond. Ik geloof dat u. U heeft er al 3000 of zo ontvangen in Den Haag. Uh, vast wel meer. Ik heb ze niet geteld. Maar dat hoort even een, kort iets bij ons mag. Ja. Ik ben ooit de politiek in gegaan in 2006. Ik ben heel lang uh, directeur GGD geweest. Ik kende de politiek niet van binnenuit. Um, en ik had maar één doel om dat te doen. Dat is echt, en dat is nog elke dag mijn doel. Vol met passie, vol met liefde, vol met energie. Dat ik de mensen die op mijn pad komen, ik was er altijd ook emotioneel van, dat die mensen weer een politiek gevoel krijgen bij de politiek. Het is verdorie onze democratie. Kijk naar Syrië, kijk naar waar dan ook, zou ik bijna zeggen. Dat we daar, en dan moet iedereen die in die politiek werkt... ook heel erg zijn best voor doen. Maar ik probeer die mensen weer een beetje te laten zien. Uh, en ook zelf te laten beleven... dat er in Den Haag best heel veel mensen rondlopen... die het goed met hun voor door hebben. Door ze daar ook te ontvangen. En door ze daar te ontvangen. kost me bakken tijd. Ik moet s'nachts de debatten voorbereiden. Maar ik doe het. Ik doe het met liefde. Ik blijf het doen. Maar en... wel alleen friezen. Nee, er zitten ook veilingdirecteuren van uh, Limburg bij. Vorige week nog. Limburg is echt zustig op bezoek gehad. Ze komen ja. overal vandaan. Eerlijk is eerlijk, wel de meeste uit Friesland. Ja, waarom eigenlijk? Nou, die uh, vinden dat mooi. Ik ben van hun. Het zijn ook lang niet altijd partijgenoten. Je bent toch vertegenwoordiger van alle ja, mensen... die op de P Partij van de Arbeid gestemd zijn? Ja, zeker. Maar er zijn ook heel veel mensen in Friesland die niet zo van de Partij van de Arbeid zijn... maar die het wel mooi vinden dat daar volksvertegenwoordigers rondlopen... die hun taal spreken, die ze ook een beetje van hun zijn. En uh, in, in zo'n bus vol die dan komt... zitten ook heel veel mensen die niet zoveel met de PvdA hebben... maar ze hebben een prachtige dag en ze houden... Zouden van elkaar en zouden voor van mij. Is dat ook de reden, uw band met Friesland... dat u uh, als enige PvdA voor een motie van oppositie stemde... om de aanschaf van de JSF-straaljager uit te stellen? Nou, dat heeft wat minder te maken met, met alleen Friesland. Dat heeft ook zeker te maken met, met volkomen. Maar dat heeft ook te maken met dat ik al zei... De vliegbasis bij Leeuwarden. ja. Ik zit trouwens wel aan de kant. Ik las dat, dat het leek alsof ik zelf aan de vliegbasis woon. Zo is het niet. Nee? Ik woon daar nog wel een kilometertje of zeven. Misschien zelfs nog wel meer vanaf. Heeft ik heeft hoor... er geen last van? Nee, ik heb er zelf geen last van. Maar de mensen die daar wonen... Uh, die, uh, er zit een uh, verhouding in van wij zijn blij met de vliegbasis. Blij met alle werk wat daar zit. Ik ben ook niet tegen een opvolger van de F-16. Maar uh, de zorg zit hem in het lawaai. En de lawaai factor? van de JSF, is uh, zeer zorgelijk. Oorlog is oké okay als er maar niet te veel herrie Ja, maken, dat, dat, dat lees ik dan. Maar ik vind heb nou eens even ogen en oor voor de mensen... die daar elke dag uh, wonen, die daar ook elke dag mee te maken hebben. En zij vragen om aan de voorkant voor dat besluit... heel goed na te gaan wat nu de gevolgen zijn... van dat veel te veel aan lawaai. Ja. Ik strijd er al zeven jaar voor. Ik ben ook meegeweest met een werkbezoek naar Amerika in 2009. Als ik dan vroeg van... Uh, en, uh, Mr. General, hoe zit het met lawaai? Dan kreeg ik daar toch gewoon helemaal niet een goed antwoord op. En tot op heden heeft de Fenty die geluidsonderzoeken, die zorgelijk zijn, die veel te veel herrie, ook niet weer ligt. En ik ben principeel, ik strijd er al zeven jaar voor. Daar blijven we trouwens gewoon ja. van mening over verschillen. Het gaat nu niet om of dat toestand geschikt is, of het kan doen wat het moet doen, of het te veel kost. Dat, dat maakt allemaal ja, niet uit. Maar dat het te veel lawaai maakt, dat is de. Dat de heeft limit. veel gevolgen. Namelijk, als je veel te veel lawaai maakt, dan krijg je dat hij in de geluidskonturen al snel niet meer bij volken en niet meer bij Leeuwen de lucht in kan, of naar beneden. Dat betekent dat je heel veel naar het buitenland moet. Dat heeft heel veel gevolgen voor personeel, maar ook voor financiën. En ik vind dit is een van de onduidelijkheden. Hmm. Die er die, die zijn naar de stemming, ja, voor, voor Jacobi was het nog te vroeg. Dus kortom, ze gaat wel om. Nee, ik, ik, dit vind ik principieel, heb ik altijd gevonden. U gaat ook niet om. Nee, hij vindt het besluit ervoor omdat we dit niet bekeken hebben. Maar ja, daar sta ik zo in, daar kun je lang over praten. Ik ga er ook niet vanaf. Nee. Nou ja, en, mocht u voorhouden, uh, dan bijvoorbeeld, uh, we belden even rond. Volgens politiek commentator van het ADN Parool, Frank Hendricks, heeft u dan geen toekomst? Luister maar. Binnen de PvdA wordt gezegd dat de tegenstelling van Rus Jacobi... geen consequenties voor haar zal hebben. Dat valt uh, nog te bezien, uiteraard. Bij de samenstelling van de lijst over enkele jaren. Uh, wel is het zo dat in de regel het niet goed afloopt met dwarsregels in de politiek. Buiten het wordt het vaak gezien als een uh, teken van moed zo'n tegenstem. Binnen de politiek gaat het eerder als een teken van zwakte. Het gaat om mensen die een zeer uitgesproken opvatting over iets hebben... maar niet het tactische vermogen hebben of de overredingskracht of de macht... om de rest van de fractie mee te krijgen... Frank Hendricks, ja, u, u bent eigenlijk gewoon niet voldoende effectief, zegt u. U komt ah, nee. de fractie niet overtuigen. Met alle respect hoor, voor dit commentaar. Maar ik uh, wou nog wel eens even een historisch onderzoekje doen naar heel veel mensen die in de politiek tegen de fractielijn ingestemd hebben. Soms niet één keer of twee keer, soms wel vier keer. Met heel veel lippen die af. En die uh, op dit moment uh, de meest... Politiek, wat is het? Voor, uh, wat is als je helemaal voorop loopt? Niet een backbencher, maar een de, meest, voor, prominente. de meest prominente. De meest prominente. Ja, nou de ja, nou, U gewoon. denkt dat u nee, op een hogere nee, plek ik, op, denk, de verkeer, ik op de het, uh, lijst komt bij de volgende verkiezingen? Nou, weet je, daar ben ik, uh, ben ik gewoon helemaal niet mee bezig. Maar ik denk dat het ook niet zo is. Ik zit bij een partij van de arbeid. Er zitten verschillen in partijen, hoor. En daar is altijd, dat is een discussiepartij. En daar zijn voorstanders, tegenstanders en uh, eigenlijk... Het gebeurt zo af en toe. Ik heb het zelf ook een paar keer meegemaakt met uh, collega's... die uh, tegen de lijn in hebben gestemd. Onder andere bij de Afghanistan-oorlog. Was, ja. was ik net in de Kamer... Uh, en dat gebeurt met respect. En dat gebeurt met de ruimte. En iedereen doet daar de vreselijkste conclusies bij. En ik denk, nou ja, die zijn voor hun. Wij kunnen het goed vinden. En het is met respect gebeurd. En daar bedank ik iedereen in mijn partij voor. dat dat zegt u tegen mensen die het symboolpolitiek noemen? Want u weet natuurlijk dat die stem helemaal niets uitmaakt. Nee, maar ja, er zijn vaak uitspraken waarvan ik denk... heb je nou niet meer de visie dat mensen en politici gewoon oprechte mensen kunnen zijn... die wat dan ook maar uh, het, het stemgedrag is, dat zelf oprecht menen. En daar laat ik het graag bij. Uw uh, portefeuille dan, de natuur uh, uh, en water. Hè? Natuur uh, en water uh, heeft u in uw portefeuille. U was, u zei het al eerder, directeur uh, onder andere bij de GGD. Had u niet liever iets met de zorg gedaan? Uh, ja, maar... Daar zijn al heel veel uh, geïnteresseerd. <laughs> nou, het is ook wel een beetje een bewuste keuze. Ik dacht van, ik heb al zo lang in de zorg gewerkt. Als uh, uh, Kamerlid kun je ook heel goed een bemiddelingsrol spelen. Voor de mensen die je allemaal wel kennen. En die dan bellen van: Goh, weer de woordvoerder eens even aanspreken op dit en dat. Ik, vind, ik heb ook heel veel met natuur. Ik dacht, het is een mooie kans. Trouwens, ik doe ook boeren, Ja, landschap. Uh, knokken voor uh, zeg maar het landelijk gebied. Het is heel belangrijk voor de mensen om uh, voor hun gezondheid. Ja. De, de, het beleid uh. over natuur en water wordt voor het groot deel bepaald natuurlijk door uw partijgenoot. Staatssecretaris Sharon Dijksmaar krijgt, uh, kun je wel zeggen, veel meer handen op elkaar dan haar voorganger, Henk Bleker. Maar toch, er is ook kritiek, zoals altijd natuurlijk, die hele grote ecologische hoofdstructuur, dat verbinden van he, al die belangrijke natuurgebieden, wordt lang niet zo groot als beloofd. Nou, dat is maar de vraag. Uh, er is, uh, er is nog, nog een beetje te vroeg. Ik ben zelf een van de... Ik heb zelf meegedaan aan het initiatief Mooi Nederland. Wat uitgaat van juist het verbinden van ons landschap en natuur aan elkaar. Het is heel belangrijk. Net zoals je water en sporen en wegen verbindt. Uh, want daardoor, zeg maar, hou je het robuust. Beheer wordt goedkoper, biodiversiteit beter. Dus zijn zelf een van de strijders om die verbindingen er heel goed in te zetten. Dat zal niet uh, van vandaag naar volgend jaar gaan. Dan nemen we langere tijd nee, voor. Nou ja, de vrees is, de... Die, die gebieden die verbonden moeten worden... die zijn ja? zeg maar overgedragen aan de provincies. Ja, en men precies. denkt, ja, die hebben ook geldproblemen. Uh, het is maar de vraag of die dat wel gaan ah, doen. Dat, als ze geldproblemen hebben, dat bestrijd ik. Maar... Er is uh, een langere termijn voor genomen... en de provincies hebben nu allemaal de opdracht gekregen... om voor januari, dus ik moet eigenlijk na januari, januari weer terugkomen... Ja. om voor januari met voorstellen te komen. Nou, mevrouw Dijksma uh, is net als ik er heilig van overtuigd... dat die verbindingen er moeten komen, linksom of rechtsom. En uh, ik... Uh, maar eigenlijk zou je dit helemaal de niet op provincies de moeten goedkoop. laten regelen, toch? Natuurbeleid is toch op z'n minst landelijk beleid? Ja, nou op zich uh, ben ik er niet zo op tegen dat de provincies het beheer doen... Dus, uh, dat kunnen ze op zich prima. Landelijk is het wel van belang dat je het uh, beleid blijft bepalen. Dat je erop stuurt. En dat je ook uh, ja, mee stuurt op die zaken die echt voor het landelijk beleid ook heel nodig zijn. En het zijn onder andere die verbindingen. Die verbindingen. Zodat onder andere de vos, zoals u gezegd heeft, ook lekker rond kan darren in Nederland. Ja, op, op die plaatsen waar dat uh, prima gaat, moet je dat vooral doen. Ja, en dan, dan kan ja. je alle kippen en konijnen en op opeten? Of daar bent u niet bang voor? Ja, dat is dan de discussie. <lacht> hè, als je voor het ene dier opkomt... Uh, ja, gaat wit, de wat de dieren, anders dieren ook, ja. ja. Dat is wel een beetje jammer. Maar is dat niet een onterechte vrees als mensen dat zeggen? Nee, ik denk, dat is uh, heel bepalend. Van, uh, de vos wordt natuurlijk als. Uh, tenminste, dat is eigenlijk een beetje. zit hij uh, aan het eind van de, van de biotoop, zeg maar. En dan heeft hij geen natuurlijke vijanden meer. En uh, in sommige gebieden betekent dat dat hij uh, veel weidevogels en eieren van weidevogels uh, ja. Terwijl we daar ook weer vele miljoenen aan besteden. Daarom zegt de VVD... Ik, je moet zo'n fors af nou, kunnen schieten. Ik, ik ben in ieder geval van de balans. En als de balans zoek is... ja, dan is voor uh, onze visie... dan... Uh, als er geen andere maatregelen zijn dan... Uh, het anders op te lossen... dan moet je in sommige gevallen ingrijpen. En dat is liever niet... maar heel soms nodig. Omdat je anders... Dat betekent je dat je, je som, zo'n fors wel neer moet kunnen schieten? Nou, in sommige gevallen is dat helaas... In die gebieden noodzakelijk. Maar kun je daar niet beter überhaupt tegenhouden? Om te voorkomen dat hij ja, daar binnenkomt? Dat is de toch al... wel. Nou, tegenhouden doe je niet. Maar ja. je kunt hem wel zo een aantrekkelijk natuurgebied blijven geven. dat hij de, voor de weidevogels een minder grote vijand wordt. Ik bespeur alvast een overeenkomst toch wel weer met de VVD als ik u zo nee, opraak. Op nee, nee, nee. Nee, dat nee, oh, nee. <laughs> ging alweer te hard. Nou, ik wens u heel veel succes met, met uw pakket. en uw strijd voor de natuur. En ik dank u voor dit gesprek. PVDA Tweede Kamerlid Lutje Jacoby. Graag gedaan. En zo werkt een debat over het plan excellente studenten meer collegegeld te laten betalen. Avro. 10 jaar Casa Luna. Dat wordt gevierd met vijf feestelijke uitzendingen. Vandaag vanaf middernacht met. Dylène Plag. En ik praat twee uur lang met drie van mijn favoriete gasten van de afgelopen tien jaar. Het zijn Hans Smits, directeur van het havenbedrijf Rotterdam... schrijver en volkskant-columnist Bert Wagendorp en strafrechter Nol van der Ven. We praten over de toekomst van Nederland... en hoe we zorgen voor een inspirerend en dynamisch land voor de generaties na ons. Tien jaar Casa Luna, vannacht vanaf 12 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Gaat eens naar de Nederlandse Carrièredagen. Schrijf je in op carrièredagen.nl.